Kleine lieve vogel, hoog op groene tak Fluit voor mij nog geen leven, wat Fluit voor mij zo'n lekker liedje Zo'n liedje met een eerlijk melodietje Bruin met je zang, wat in het leven Want lieve vogel, dat kun jij wel geven Zeg, luid nog eenmaal dit refrein Dat vinden wij allen toch zo fijn Voor mij zo'n lekker liedje, zo'n liedje met een eerlijk melodietje. Breng met je zang wat vleur in het leven, want lieve vogel, dat kun jij wel geven. Toezeg zeg, fluit nog eenmaal dit refrein, dat vinden wij allen toch zo fijn. Kleine lieve vogel, hoge groene tak. Fluit voor mij nog heel leven wat. Fluit voor mij zo'n lekker liedje. Zo'n liedje met een eerlijk melodietje. Breng letjes aan dat ik leven. Want lieve vogel, dat kun jij wel geven. Toen zeg fluit nog eenmaal dit refrein. Dat vonden wij allen toch zo fijn. Dat vonden.